Nee, gewoon eventjes komen melden hier bij CFM's antwoord, where else? Dat dacht ik. Over de laatste ontwikkelingen rondom de jaar, rond paviljoens en de vergunningen. Mogelijkerwijs dat daar wat mee te maken heeft, hoor. Mm -hmm. Je, je, zomaar, weet, je weet het maar nooit. Zou maar eens kunnen. Hé, hey, we gaan de zomerhit draaien. De zomerhit. House zee. hier is Peter Fox. Yeah.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 Dit is alweer een plaatje uit de verleden tijd. En als je toen de tijd zei zoekmachine, dacht je meteen naar deze groep. Maar tegenwoordig denk je dan weer aan Google en uh, Altafista en uh, noem maar op. Ik heb hem gevonden, want ik heb gegoogeld. Gegoogeld op, op de Google zoekmachine. En, <laughs> Google en gij zult vinden. Ja, de Malban, een lekkere zomerse plaat bij CFM. Vette plaat! En we hebben een winnaar! Ja, en die is awesome. winnaar. Ja. We hadden het al in dit vorige uur aangekondigd.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 ...al daar aan het circuit van Assen. De achtvaaldig wereldkampioen reed bijna van start finish aan kop... ...en de koninklager Nemoto de K.P. Oké. Okay. Zijn Spaanse teamgenoot voorbij, ja, ma, ja ma. Lorenzo is dat, hè? Jorge, Jorge Lorenzo... ...finiste op een gepaste achterstand en ook afstand als tweede...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 De tussenstand van de wereldkampioen, die kwam direct aan de leiding. Met een honderdste overwinning is Rossi inderdaad nog niet de motorrijder... met de meeste Grand Prix-overwinningen. Oh nee, wie was is dat? Landgenoot, ja. Joe Koma. Acoustini. Acoustini, 122 zegers. Niet te veel dan hè? Shabay. Wat een prestatie, jongens. Nou, Rossi nog even doorgaan op naar de 125. Minimaal, hè? Zo. So.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 Ja. Oké. Okay. Misschien is het wel familie van de familie Paap. Maar ze hebben gewoon we gewonnen hè, de Rossis. De ja. Rossis hebben gewonnen. De Rossis op top. Oké. Okay. Zo so is dat. Helemaal goed. Zo dadelijk weer meer info bestoven op zaterdag. Dus gaan we luisteren naar de single van Copley.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 aan nou, het zwemmen, terwijl we niet eens in het water liggen. Gewoon in, in de studio zitten, en dan zwem je vanzelf op een gegeven moment. Dus zwem in het geld, nou, dat bedoelt de penningmeisje daar nog net niet. Daar gaan we misschien nog eens uit. Naartoe. We zwemmen in het... Was het maar waar. Was het maar waar. Over zwemmen gesproken, afgelopen week weer een hele tros kinderen, waarvan achter zandvoorse kinderen allemaal weer geslaagd voor Van de zeeschuimers? Voor... Nou ja, potentiële zeeschuimertjes. Oké. Okay. Allemaal weer geslaagd voor een diploma A, B of C. Zwemmen, dat is toch weer even we Was op z'n uh, toch? was op Zuntpark, okay. ja, zwempark. Uh... Nou, van harte gefeliciteerd oh. allemaal. En uh, jij zegt het over uh, de zeeschuimers, maar dat kunnen we misschien beter even aan uh, iemand vragen wie er echt verstand van heeft Erik uh, Koning, is die daar aanwezig? Ja, goedemiddag. hey Erik, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Bij Sandvoort op. Zaterdag. weer else. Dat bedoelen we. Dankjewel. Hoe gaat het met het zwemmen van de zeeschuimers momenteel?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 Uh, 27 uh, seconden en 27 honderdste. En Zo. hij had 27 uh, seconden en 59 honderdste staan. Daar zijn we bijna weer drie tienden vanaf gezwommen. Dus ja, dat is, uh, dat is top. Hè. Als je dan aan uh, het eind van het seizoen op een Nederlandse kampioenschap. En je beste prestatie ooit neerzet. Uh, daar mogen we weer trots op zijn. En morgen komt Richard nog uit op de 50 meter vrije slag. en de 50 meter schoolslag. Dat gaat ook maar op, op... Hard, hè? Die 50 vrije. Ja.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 En nou, ik, ik, ik, ik mag hopen dat hij, dat hij morgen in, in de, de 23 terecht gaat komen. Zo. Eh, dat is wel weer een mooie barrière om te doorbreken. En eh, ja, goed twee weken geleden op de NK's Zon die ook een persoonlijk record. Nou, vanochtend ook. Dus eh, hij is in bloedvorm, kunnen we wel zeggen. Dus ik, eh, ja, ik, ik wacht weer met spanning af voor morgen. <lacht> <lacht> Hoe stoom je die gasten nou klaar, jongen? Om zich zo heel weer scherp te stellen voor zo'n zwemmenstrijdje. Want het, ja...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 Maar je moet rekenen hè, dat zo'n zo knaap als Richard al vanaf zijn zesde, uh, zevende jaar al aan het zwemmen is. Nou, die wordt er maandag 18, hè, Dus die heeft er al zo'n tien zo jaar training op zitten, intensief. En dus, dus daar gaan heel wat traininguurtjes aan vooraf. Hè. Je moet, moet denken dat, uh, nou, en Richard is nog niet aan de top hoor, maar om echt je ultieme top te bereiken met zwemmen...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 En na de schoolvakantie, dus als de kinderen ook weer lekker beginnen met de school, dan zijn ze van harte welkom om op dinsdag, woensdag of vrijdagavond van 7 tot 8 gewoon eens lekker een proefresje te komen volgen. En want binnenkort staat er nog wel wat op het programma. De dames inderdaad. Hè. Dat wil zeggen de vierdaagse, zwemvierdaagse, die staat hier voor de deur ook hè?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 Een tijdje even niets van de zeeschuimers gehoord, maar we zijn nu weer uh, ja, op, uh, op de weg terug. We zijn weer back, back in business kunnen we zeggen. Oké, okay, Erik, nou heel veel uh, succes met uh, alle activiteiten rondom uh, de zeeschuimers en de kampioenschap van dit weekend. Dankjewel. Okay. En, uh, we gaan niet eerder terug voordat er goud binnen is, hè? <laughs> laten, laten we dan uh, voor een podiumplek gaan hè, zo, zo is dat. <laughs> Alt altijd voor de hoogste gaan, hè? altijd voor ja, de hoogste. De laat kan altijd een stukje hoger. Erik, dankjewel.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 I've been mad my... zomers muziek bij CFM Katrina de Wave vader We're walking on sunshine zou so, hey, en het gaat weer mooi weer worden en de komende week ook Temperaturen blijven maar stijgen en stijgen en stijgen. Het is gewoon zomer en we hebben zin in Zandvoort. En We hebben zin in de zomer en vannacht even een buiten voor de stof. Ja, dat moet ook gebeuren. Dat is ook wel mooi voor die tuin. Een beetje afkoelen moet je alleen als je een cabrio hebt wel even de kap dicht doen. Niet geheel ontspannen. Ons krijg zo'n zwembad effect. Dat is dat niet de bedoeling. Dan koop je een snorkeltje erbij, een beetje zinklood. Maar over tuinen gesproken. Morgen is de open tuinendag in de regio Zuid-Kennemerland. Iedereen doet mee, behalve de gemeente Zandvoort. Oh, is makkelijk voor de jongeren van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 En er is dan ook een kinderrommelmarkt aanwezig. Dat rekenen jaren, dat is daar toch ook altijd? Dat rekenen jaren, klopt. En dat die is gaan, ook een beetje weer met het zomers. Dus die gaan in. binnenkort weer beginnen. Dat is in juli. De vakantie zit er weer volgens aan Volgens mij, komen. Nou, volgens mij ergens halverwege juli of zo. Oh, dat is al vrij kort dag dan ja. dus. Er wordt altijd veel gretig gebruik van gemaakt. in die kinderen die zitten maar is thuis Is niet natuurlijk. zo.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 Maar goed, dat bestaat dus uh, dit jaar 50 jaar. En die hebben ook een feestje. Een feestje. En de fik gaat erin vanavond waarin. Dat weten we nog niet precies. Maar wil je het meemaken, ga er gewoon even gezellig naartoe. Okay. Naaldeveld zit aan Bentveld. De weg volgens mij. We gaan zo dadelijk eens even kijken wanneer de recreatie is. En dan komen we daar nog eventjes op terug. Plak me wel toch? Maar eerst nog even wat muziek speciaal voor Daan. Bewegen! Ja, die kent hem wel hè? Half uurtje per dag hoor. Komt hij kom, ja.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 Hij zegt, ja, ik wil natuurlijk de zijn luisteraars... van alles en nog wat meegeven over... Capazza. lekker een lekker duurtje daar. Bijvoorbeeld, of een Oeh. strak coronaatje. Ook, Ook helemaal niet vervelend uh, trouwens. Nee, nee, zeker niet. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Nee hoor. Nee. En dan bijvoorbeeld nog de gamba's in het... Pannetje. In ieder geval, er is altijd wel wat te beleven daar op het Zandvoortse strand. Dat is heel wat schoon, hè? We zullen maar zeggen: Kapassa. Kapassa, Nou, speciaal voor uh, Strandpafioen, Kepasa, deze plaats. Haha! 30 -ha! ha -ha. meter!